maar binnen, het is geweldig Het feest is uren aan de gang Hier zijn alleen maar leuke mensen Het is hier niet duur, wees maar niet bang Een pultje is nog te betalen Iedereen vertelt hier zijn verhalen Stap hier maar binnen en probeer het Het maakt je dat meteen weer